Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Belgische viroloog Mark van Ranst adviseert de Europese voetbalbond UEFA om alle competities te stoppen. Alles proberen uit te spelen is ijdele hoop koesteren, zegt hij. Je kunt beter de realiteit onder ogen zien. De UEFA had de Belg gevraagd om zijn advies. De Belgische voetbalbond kwam als eerste Europese land met de beslissing om de voetbalcompetities niet meer te willen hervatten vanwege de coronacrisis.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 De meeste meldingen kwamen van automobilisten op de A58. Het weer helder, de temperatuur ligt tussen de 5 en 9 graden. Overdag eerst zon, daarna stapelwolken en kans op een bui. Het wordt 17 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.